Bij een graafwerk in een woonwijk in Hillegom is een gasleiding geraakt. Omdat op straat hoge concentraties gas zijn gemeten... moesten tussen de 50 en 75 mensen uit voorzorg hun huis uit. Ze konden terecht in een sporthal. De brandweer van Hillegom heeft het lek inmiddels gelokaliseerd. Maar het duurt nog wel een paar uur voordat het gedicht is. De brandweer heeft ventilatoren op straat gezet... om de gaslucht sneller te verdrijven.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 AMB verkeersinformatie Vooral in de provincies Friesland, Overijssel en Zuid-Holland... komen er misbanken voor. En er staan twee files door werkzaamheden. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem... tussen Bunnik en Maarsbergen, 2 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Hogeveen... daar staat tussen de afritten Zwolle Centrum en Zwolle Noord... ook 2 kilometer. Droogte en honger bedreigen miljoenen levens in Afrika...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 Voor het aanbieden van participaties in deze beleggingsinstelling is Annexen Beheer BV niet vergunningplichtig. In gevolge de wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van de AFM. Plus geeft meer tijdens de avondweken. Kijk maar naar onze aanbieding. Klaverland Kaas, jong beleger, stuk 500 gram. 1 plus 1 gratis. Plus geeft meer, het weekend. En het weekend begint bij Plusel op vrijdag. Mm, lekker, ik ben gek op kaas. Avegen. NOS, NOS Radio 1 Langs de lijn, met Robert Meder Goedenavond, even geen vrolijkheid meer rond de Kuip Na een frisse competitiestart volgde gisteravond de uitschakeling in de beker Trainer Ronald Koeman had een goed gesprek met aanvaller Diego Biseswar Hij liep meteen door naar de kleedkamer toen hij in die beker werd gewisseld Hij heeft daarin zijn excuses aangeboden aan mij... Hè? de excuus aangeboden aan de groep. Nou, dat was de eerste stap die hij moest zetten. En dat is gebeurd en uh, dat hebben we besproken intern. Zondag neemt Feyenoord het op tegen Groningen. De topper van dit weekend is natuurlijk de thuiswedstrijd... van FC Twente tegen PSV. Een wedstrijd op bekend terrein voor PSV-trainer Fred Rutte. Rutte is Twente, hij woont nog in die streek... en kreeg de afgelopen week nogal wat naar zijn hoofd geslingerd. Ik zal het op zijn Twente zeggen. Rutte, daar wordt niet wat. Aan de andere kant zeg we weer... pak ze aan. Co-Adriaanse is de trainer van tegenstander FC Twente. Hij houdt zich ook nog bezig met zijn oude club Ajax. Nu er een bestuurscrisis is bij die club... had Adriaanse wel een telefoontje verwacht. Ik heb daar gewerkt. En vijf jaar als directeur opleidingen En anderhalf jaar als hoofdtrainer. En ik ben Amsterdammer. Dus het is logisch dat ze dan mensen die daar uh, langdurig gewerkt hebben, dat men een vraag stelt. En we blikken uitgebreid vooruit op het Eredivisie Vanavond werd er al één wedstrijd gespeeld. Snak VVV. Andy Houtkamp, jij was de hele avond op Radio 1 te horen. Het was een uh, spektakel, heb ik begrepen. Zeker in de eerste helft, klopt dat? Uh, alleen de eerste helft, no, sorry. <laughs> Ja, Ze hadden de tweede helft net zo goed schriftelijk af kunnen doen. Het was uh, 3-1 geworden. Botteguin in de derde minuut al uh, een goede goal, een kopgoal uit een, uh, een hoekschop van Schilder. Het uh, werd uh, meteen een minuut daarna, op een zeer curieuze manier werd het 1-1. Linzen was uh, de doelpunt te maken, maar daar heeft hij weinig van gemerkt, want het was een uittrap... Van ten Rauwelaar die tegen hem aankwam. En die bal uh, liep met een heel vervelend boogje over ten Rauwelaar terug in het doel. Dus dat was 1-1. Toen dacht ik, nou dat wordt een leuke wedstrijd. Maar toen, de 26 e minuut, die was toch wel heel belangrijk. Gorter mag een penalty nemen, want de recht had een uh, overtreding gemaakt. En dat betekende meteen zijn tweede gele kaart. En dus rood voor de recht. Penalty nak Breda. Uh, 2-1 Gorter, die zijn honderdste wedstrijd speelde. En dus daar een uh, leuk uh, uh, succesje bij boekte. Uh, 10 van VVV tegen 11 van Nak Breda. En toen het vlak voor rust nog uh, 3-1 werd door Bayram, was die wedstrijd eigenlijk al gespeeld. In de tweede helft nog wel wat kansen gehad. Een uitblinkende Wilco de Vocht, de keeper van VVV Venlo. Maar verder was het uh, niet van Soeps in de tweede helft en werd het 3-1 dus voor Nak Breda. Is er nog een conclusie aan te verbinden? Uh, Nak het lek boven, stijgende lijn, ja. dat soort conclusies? Of is dat... Ik denk toch dat ze bij Nac Breda, het, het ging niet lekker, ze stonden veertiende, maar zijn nu gestegen van veertien naar tien uh, op uh, doelsaldo. Uh, dit is een wedstrijd die ingecalculeerd werd, die gewoon gewonnen moest worden. En dat, uh, dat bleek ook in de tweede helft. Je zag gewoon, uh, VVV vond het best uh, 3-1 als uh, de stand maar zo laag mogelijk blijft. En uh, Nac Breda was blij met die uh, overwinning, die was even nodig. Uh, wel de vierde overwinning dit seizoen, vorige week een smadelijke nederlaag, uh, vonden ze zelf tegen de Graafschap. En VVV had vorige week de eerste overwinning geboekt op RKC. Daar waren ze ook weer heel blij mee. Volgende week Excelsior als tegenstander voor VVV. Dat is een echte belangrijke. En volgende week Vitesse voor Nak Breda. Nak dus van 14 naar 10 gestegen. En VVV toch nog wel wat dikker op die 17e plaats. En Excelsior staat dus 18e. En volgende week wordt dat wel een knaller en een hele belangrijke wedstrijd. Ja. Nou goed. Vandaar dat John Lammers op de tribune zat, de trainer van Excelsior. We gaan hem straks even bellen wat hij van de wedstrijd vond. En kijken ook even vooruit naar de wedstrijd van hem van komend weekend. Dankjewel, Andy. De klap, uh, ik zei het al in de inleiding, die dreunt nog aardig na wat heet in Rotterdam. Uh, die klap van die nederlaag gisteren in Deventer. Feyenoord's werd door eerste divisionist Goa Eagles uit het bekentoernooi gekegeld. 2-1 werd ze. En dat uitgerekend naar die ijzersterke wedstrijd in Amsterdam. Waar Feyenoord gelijk speelde tegen Ajax, maar meer verdiende. Hoe kan dat nou? Daarover praat Ronald van der Geer met de trainer Ronald Koeman. Ronald, je zit uh, inmiddels een aantal uren na de nederlaag. Als je er nu zo over hebt nagedacht, wat, wat steekt je nou het meeste? Dat we uitgeschakeld zijn. Ja, aan het spel dan, uiteindelijk. Nou ja, oké. Okay. Je weet in dit soort uh, wedstrijden, een beker toernooi... Daar, waarin de een boven zichzelf uitstijgt. Uh, de momenten in zijn voordeel heeft een wedstrijd. Vroeg in de wedstrijd 1 of voorkomt, ja. En de ander die uh, vecht daardoor tegen zichzelf. Zie je een aantal dingen terugkeren in... Ook die we terug hebben gezien in andere wedstrijden. Nou, dan kun je duidelijk stellen dat we moeite hebben om, om het spel te maken. Ja, en dat het allemaal iets makkelijker is als we wat meer kunnen reageren ten opzichte van de tegenstander. Ja, en er zijn er momenten dat het uh, dan net niet valt of na nou, de penalty uh, doe je er alles aan. Alleen de aansluitingstreffer is te laat. En je uh, was al bevreesd door, door een vroege achterstand natuurlijk. Want dat bepaalt een heel ander verloop van de wedstrijd. En uh, we waren daar heel erg in teleurgesteld. Maar. Het is vrijdag en we zitten hier alweer voor de wedstrijd van zondag. Dus ik wil daar uh, niet te ver uh, op terugkomen. Nee, maar toch neem je uh, naar die wedstrijd van zondag wel iets mee. Want juist werd de, de teamgedachte geroemd. Hè? Het feit dat het team zo'n stap had gemaakt. Ben je dan nu in aanloop naar die wedstrijd tegen Groningen weer, weer terug bij af? Nou, niet, niet terug bij af. Alleen het zijn wel uh, een aantal momenten geweest in de wedstrijd... waarin, uh, waarin je duidelijk ziet dat dat uh, ook zo ineens weer weg kan vallen... En, dat is wel weer het hele gekke en, en soms het vervelende in, in voetbal dat je in drie dagen tijd of vier dagen tijd van, uh, van een ho Hosanna-stemming naar, uh, naar een grote teleurstelling zit. Maar dat is ook voetbal. En, uh, het kan ook weer zondag uh, weer wat rooskleuriger zijn. Want je sterkhouders laten je bijvoorbeeld of stellen je wellicht ook wat teleur. Juist jongens die het elftal uh, op sleeptouw moeten nemen. Ja, maar dat, dat, dat, dat gebeurt niet op basis van uh, te weinig werklust. Uh, maar het is duidelijk dat je, uh, dat je als je het hebt over een, een situatie in een wedstrijd zoals het gisteren was... dat je vrij snel ziet dat het één op één is en, en, en toch proberen op te bouwen. En, en dan niet anders dan terug kunt spelen, maar, maar ook al sneller diepte zoeken. Want dat wordt gevraagd, dan, dat verwacht je van een aantal mensen binnen dit team... Dat zij dat zien en dat zij dat sneller zien als een aantal andere spelers. En daar praat je met ze over. En dat is inzicht. En dat is tactisch inzicht. En dat heeft de een meer uh, als de ander. Vond kwaliteit je dan misschien ook wel wat tegen? Had je misschien van sommigen wel wat meer verwacht in deze fase? Nou, ik denk wel vaak dat dit soort wedstrijden uiteindelijk bepalen hoe goed een speler is. Omdat van alle kanten in een wedstrijd tegen Ajax wordt je, word je meegenomen in de, in, de, in, de, in de druk, in de spanning, in, in de motivatie. En juist op dit soort momenten, wanneer misschien het een aantal procent minder is, ja, dan kun je ook spelers heel goed beoordelen. Want wat doen ze dan? Uh, hebben ze dan het overzicht? Uh, spelen ze dan makkelijk, zien ze situaties? Dat is, dat is vaak voor een trainer zijn dat uh, hele goede momenten, ook, ook richting toekomst. Afgelopen zondag werd uh, met name het teamgevoel uh, geroemd. Iedereen sprong op van de bank bij die goal in, uh, in Amsterdam. Gisteren uh, vertoonde die teamgedachte wat barsjes. Hè? Ben je daar nog boos over? Nou, ja, Dat hebben we wel besproken. En, uh, het ging natuurlijk om Diego Biseswar. Hij die heeft daarin zijn excuses aangeboden aan mij, uh, zijn excuses aangeboden aan de groep. Nou, Dat was de eerste stap die hij moest zetten. en Dat is gebeurd en uh, dat hebben we besproken intern. En, uh, het is duidelijk dat uh, dat allemaal makkelijk is en allemaal lachende gezichten is als je scoort bij Ajax. Maar... Vaak een, een teamgedachte beoordeel je als trainer op het moment als het tegen zit of, of wanneer er teleurstellingen zijn. Nou, dan moet je alsnog kunnen opbrengen dat je in ieder geval wel in een teamgedachte denkt en niet jezelf daarboven plaatst. en, en Dat gebeurde dan gisteren, maar hij heeft zichzelf gecorrigeerd op tijd, op tijd voor mij. Want daar was ik wel benieuwd naar. Het is geen staartje meer verder? Nee, nee.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 yourself together darling join the human race Instant Karma. Dus 16 minuten over 10. Dit is NOS Langs de Lijn. Zometeen gaan we vooruit kijken naar uh, de topper morgenavond. FC Twente tegen PSV. We bellen even met John Lammers, trainer van geplaagde training... kunnen we wel zeggen van Excelsior, die vanavond op de tribune zat... bij Breda tegen VVV. En de World Series niet te vergeten. Het was spectaculair de afgelopen nacht. Maar eerst, hoe kan je het beste toeleven naar de Olympische Spelen... En wat komt er volgend jaar in Londen eigenlijk allemaal op je af? Allemaal vragen die topsporters kunnen bezighouden. En daarom eh, deelden legendarische medaillewinnaars uit het verleden. hun ervaringen met de nieuwe generatie sporters. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. London Calling, de Olympic Sessions. Maurits Hendricks, technisch directeur NOCNSF. Wat zijn het eigenlijk? Dat zijn drie bijeenkomsten die door vijf uh, uh, oud-topsporters... alle vijf medaillewinnaars, uh, Erben Wennemars, Johan Kenkhuis, Margie Theo, Bas van der Goor, Mark Huizinga... georganiseerd worden voor de Olympische ploeg die naar Londen toe gaat. Het is misschien ook wel om de truc een beetje over te brengen. Hoe deden zij dat, Olympisch kampioen worden? Ja, dat is in ieder geval de thema's die we gekozen hebben. Uh, in plaats van uh, alleen maar uh, ze te vertellen van nou weet je, dat zouden we zo moeten doen. Uh, geloof ik altijd veel meer in uh, samen beleven en samen doen. En ik vind dat nog mooier als dat, als dat komt van mensen die het zelf beleefd hebben. London, The heavyweight semifinal between Arnold. De Vandaleda van de Nederlands en Felix Savon of Cuba. Ter lering en ter inspiratie voor een nieuwe generatie Olympische sporters. De verhalen van oude Olympische helden zoals Arnold van der Leiden. Uh, ik heb mijn verhaal verteld. Wie was mijn inspiratiebron? Wie was mijn groot voorbeeld, mijn held? En wie was dat, denk je? Ik gok op een moment met Ali. Ja, dat is maar één. Voor mij de grootste sporter uit de geschiedenis. En ik heb mijn ervaring met Ali heb ik verteld omdat hij voorkwam in een droom op 15-jarige leeftijd. En toen heb ik de keuze gemaakt om te kiezen voor boksen. En dat is een goede keuze geweest voor mij. Ik heb Mohammed Ali, mijn helden, ook twee keer ontmoet. En eh, als je ziet wat die man alleen zijn aanwezigheid al met je doet. En hij komt naar me toe. Ja, de luisteraars kunnen het niet zien. Maar hij pakte mijn schouder vast en ging naar mijn oren en zei van... You a great champ. De grootste uit de geschiedenis en op het gebied van sport zegt dat tegen mij. Hoe waardevol kan dat zijn? Dat gaf mij weer inspiratie om een next step te kunnen maken. Om iedere keer weer uit mijn knockdowns te breken en dingen te doen uh, waarvoor ik sta. En uh, ja, zo'n man inspireert je dan. Jongen, jongen, jongen. Naar een joeko dan nu het gouden de Ippon voor Mark Huizing de tips zijn er van Mark Huizinga voor de jonge generatie over de aanloop naar de Spelen. Hoe werk je naar zo'n groot kampioenschap toe? Eh, ook welke keuzes kun je nu maken eh, in je project? Eh, durf je de keuzes te maken? Eh, kun je s'avonds in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen... heb ik nu alles op een rijtje? Heb ik er alles aan gedaan? Had ik nog beter kunnen trainen vandaag? Had ik mijn situatie nog kunnen verbeteren? Zijn er dingen die ik nu tien maanden voor de Spelen belemmeringen die ik nog uit de weg kan ruimen... zodat ik nog beter voorbereid op die spelen kan staan. En hoe deed jij dat? Hoe zag jouw leven er toen uit? Uh, saai. Uh, Durven uh, kiezen voor saaiheid uh, is wel positief voor, uh, voor je topsportcarrière. moet je ook wel weer mee om kunnen gaan. Sommigen worden natuurlijk een beetje gek van saaiheid. Maar als je, je kunt wennen aan, uh, aan enige soberheid kan het wel je training uh, bevorderen als je je energie, de beschikbare energie die je hebt, uh, zoveel mogelijk kunt richten op je training, dat je daar het maximale rendement uit haalt. Um, je moet soms uh, durven te zijn. Je noemt ook al die vragen hè, die je jezelf stelt, doe ik dit wel goed genoeg, heb ik hard genoeg getraind. Ik kan me voorstellen, dan moet je ook mentaal sterk zijn en je moet er ook niet onzeker door worden. Nou, een beetje onzekerheid kan geen kwaad. Um, door een beetje twijfel en onzekerheid uh, ga je wel denken, heb ik echt alles helemaal goed gedaan? Heb ik, um, heb ik er alles aan gedaan? Uh, ik zal echt tot het uiterste moeten gaan om dit te laten slagen. Als je geen twijfel kent en denk je denkt, joh, het komt wel goed en ik win toch wel. Dan komt het niet helemaal tot uit het puntje van je tenen om te zorgen dat je het, je beste prestatie ooit gaat leveren. Landekar. Gaat winnen, gaat verliezen. Daar is het geld voor Pieter van de Hogeband. En het gaat over de focus tijdens het toernooi, over prioriteiten. De boodschap van Pieter van de Hogeband. Het gaat om presteren op de spelen en al die randzaken. Hoe gaaf die, hoe mooi die kleren ook zijn. Hoe leuk het is om in, die, in de vreedschuren en allerlei verschillende hoeken heerlijk te dineren. Het valt of staat bij je, uh, hoe je erop terugkijkt, op de, hoe je presteert, op de prestatie die je levert. En uh, alsjeblieft niet te veel onder de indruk van, het, uh, van, de, van de grootsheid van de speler, want het is groot. En, uh, uh, maar leef daarmee. En ook niet weet, die uh, flauwe kulverhalen van je hebt dan twee spelen nodig om te presteren. Bullshit. Dan krijg je maar één kans. En die ene kans, uh, daar moet je, moet je het laten zien. De laatste spreker was Pieter van den Hogeband. Al die adviezen die die uh, topsporters dus hebben gekregen... in de aanloop naar de Olympische Spelen van volgend jaar. Laten we eens even kijken wat er in de eerste divisie is gebeurd uh, vanavond. MVV FC Zwolle werd 1-3. Dat is natuurlijk een belangrijke overwinning voor uh, de koploper. Eindhoven-Os 2-0. Eindhoven blijft dus in het spoor van Zwolle. Het liep wat stroever de afgelopen weken. Fortuna zit er tegen Almere FC 0-0. Fortuna moest het bijna de hele tweede helft met 10 man doen. Naar rood voor voren. Twee keer geel kreeg hij. Telstra Helmond Sport 0-3. Dat heeft de volgende stand tot gevolg. Zwolle eerste met 26 punten uit 11 wedstrijden. Eindhoven met 23 uit 11 tweede. En Willem 2 met 19 uit 10 op de derde plaats. En dan treed je hoger, NAC. Nak Breda, moet ik zeggen, won dus met 3-1 van VVV Venlo. De ploeg uit Breda mag uh, voorzichtig naar boven kijken... naar een veilige plaats in de middenmoot. Qua punten gaat het in elk geval de goede kant op... met de ploeg van John Karelsen. Ja, uh, dat vind ik ook. Uh, maar ook uh, qua spel de laatste weken. Uh, het is alleen jammer dat we niet meer goals hebben gemaakt... want dat zat er echt wel in vandaag. Jullie beginnen, uh, 1-0 voor. ziet er allemaal goed uit. En dan heb je dat moment met de Rauwelaar... Dan schrik je toch wel even. Nou ja, ik was heel blij dat wij de standaard situatie uh, scoorden. Want daar hebben we toch al heel veel nadruk op gelegd uh, van de week. Alleen ja, dat soort dingen met Jelle, dat gebeurt uh, een keer. Uh, ik vind Jelle nog steeds uh, bij de top 6, top 5 in Nederland horen. En, uh, het is ook maar een mens, hè, dus iedereen maakt wel zijn foutje. Jullie pakken de draad op. Uh, cruciaal moment natuurlijk is de uh, 2-1. penalty voor jullie. VVV een speler weggestuurd en met 10 man verder. Ja, dat, dan zit je natuurlijk in de zetel. Je maakt de penalty, je komt 2-1. speelt tegen 10 man. Ik was overigens wel erg blij dat we de 3-1 maakten. Want uh, ja, dan, dan is het eigenlijk wel een beetje afgelopen. Alleen vind ik nog steeds uh, dat we de tweede helft uh, vrij slordig werden. Uh, dat we niet uh, het juiste tempo uh, speelden. Dat we veel vaker van kant moesten wisselen. En dat we zeker nog een paar goals hadden moeten maken. Je hamerde de tweede helft bal balbezit uh, en de bal rondspelen. Maar moet je af en toe toch niet wat meer diepte er dan in brengen? Nou, het is natuurlijk heel druk voor de goal. En uh, hoe meer je door de as uh, gaat voetballen, dan speel je ze meer of meer in de, in de kaart. Uh, ze lieten Jans Jans heel, uh, heel vrij. Die kon elke keer uh, oversteken. Alleen dat hadden we beter uh, moeten, uh, moeten gebruiken. Uh, het inlopen met voorzetten. En misschien uh, de juiste keuzes maken. We maakten niet altijd de goede keuzes. En we waren ook erg slordig nog uh, in de passing. En dat is zonde, want uh, je zag hoe het publiek uh, uh, tekeer ging. Uh, ze hadden erg goed naar de zin en dan je ze ook nog een paar goals. Er is veel aandacht geweest van Alex Schalk, uh, je spits. Maar je hebt twee van die er daarvoor in. Die Bayram die kan ook wel wat van, hè? Ja, hij doet fantastisch. Kijk, uh, hij doet nog wel slordige dingen. Vooral als het wat uh, later in de wedstrijd uh, wordt, dan wordt hij uh, wat vermoeid. Maar uh, hij heeft altijd die actie. En uh, ja, ik ben super tevreden over, uh, over hem en over zijn ontwikkeling. En hij maakt ook goals. Hij is belangrijk voor het team. En dat is het belangrijkste. Jongens om zuinig op te zijn? Ja, nou ja, het zijn eigen jongens. Daar zijn we natuurlijk ook blij mee. En, uh, kunnen we toch zien dat uh, ook bij onze uh, jeugdafdeling uh, loont, zo nu en dan. En uh, ja, ze moeten gewoon eerst visueel ervaring opdoen en uh, dat, dat krijgen ze door te spelen. En daar krijgen ze vertrouwen door en uh, ja, ze betalen het uit in goals, dus uh, voor mij prima. John Karelse was dat tegen collega Arno Vermeulen. Arno sprak ook met de trainer van VVV. Klenderboek, het wil uit maar niet lukken met VVV. Is daar een reden voor? Als je op zo'n manier een wedstrijd weggeeft, ja, dan, uh, dan wordt elke uitwedstrijd natuurlijk uh, heel moeilijk. Hè. We hebben in Feyenoord al een, uh, een domme rode kaart genomen en we nemen er vandaag weer in. Waar je ook al op een stilstande fase wordt, dat je dan zo hard op hamert. Zelfs de tegenstander, de, de trainer van de tegenpartij op tv hopelijk toegeeft dat daar uh, voor hen een mankement lag in het verleden. En dat ze daar deze week hard op getraind hebben. Hè. Dat geef je dan mee. En na vier minuten scoren zij op een stilstande fase. Dus dat is gewoon balen. Ja, het begint uh, inderdaad met een hoekschop, uh, Vrij kopbal. Ja, de speler beweert dat hij geblokt wordt. Maar ja, dit is profvoetbal. Dit is voetbal van het hoogste niveau. En dan zijn alle middelen goed om een doelpunt te maken. Dus dan moet je daarop voorbereid zijn. Maar dat was kennelijk niet het geval. Kom je op 1-1 op een nou ja, goedkope manier, maar telt wel. Maar inderdaad, die 2-1 is cruciaal. Penalty en de recht weggestuurd. Ja, ik wilde hem wisselen, maar ik was, uh, ik was eigenlijk al te laat. Dus, uh, ik heb na die tweede overtreding die hij maakt, waar hij een waarschuwing krijgt, heb ik direct uh, Andrea Meij laten warmlopen. Maar ja, die was nog maar drie of vier minuten aan het warmlopen en het was al, uh, het was al te laat. Dus je moet ook een speler de mogelijkheid geven om, uh, om warm te lopen. En ja, uh, het heeft niet mogen zijn. Dan uh, is het lastig natuurlijk, sowieso. Uh, toch haal je Moussa er op dat moment af. een van je snellere aanvallers. En je zet er een verdediger weer bij. Ik snap het dat je dat gat achterin wilt dichten. Maar je haalt er ook een aanvaller af. Ja, ik denk dat dat uh, achteraf uh, gezien de beste keuze was. De tweede helft stonden we tactisch goed. Heeft, hebben ze buiten een aantal afstandsschoten nog weinig uh, echt voor doelgevaar gezorgd. Alleen moet je een keuze maken tussen uh, Wildschut en, uh, en Moussa. Ze zijn alle twee snel. Kijk, je kan ook Ocebo eraf halen, maar dan kom je tekort. Want het is niet helemaal zo dat we al met, met gestald in de problemen komen. Dus dat was geen optie. En dan moet je gewoon kiezen tussen Moussa en Wildschut. En ik denk dat Wildschut goed in de wedstrijd zat en Moussa absoluut niet. Spelen de tweede helft eigenlijk alleen maar om natuurlijk niet nog meer goals tegen te krijgen. Je hoopt natuurlijk altijd nog dat je op een stilstaande fase of op een, op een counter eventueel een doelpunt kan maken. En ik denk dat er nog een aantal mogelijkheden zijn geweest waarin dat we het beter hadden kunnen uitspelen. Alleen weet je, kijk, je komt naar NAC en dan is het een heel moeilijke wedstrijd 11 tegen 11. Dus als je met 10 mensen komt te staan en je nog 70 minuten verder moet met 10 man, ja, dan is het eigenlijk bijna een onmogelijke opdracht. Zeker omdat je dan ook al op achterstand staat. When you show me the silver, they're in bad luck's ugly hand. You got the sweetest.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 En uh, Sweet DeVeets. Het leuke is dat hier is een studio verder. Dat noemen wij RK41. We komt zo meteen met het oog op morgen. Ja. Komt dat vandaan? En als u goed luistert, dan herkent u misschien zijn stem. En het geluid misschien. Er wordt daar Soundcheck nu. Want John Allen zit hier 20 meter verderop. Zou je net zien dat hij nu, dat hij nu niet aan het soundchecken is. Maar hij is er net mee opgehouden. Maar hetzelfde nummer wat we net draaiden... werd uh, gesoundcheckt in de andere studio bij Met Het Oog Op morgen. Dus zometeen John Allen live over uh, zeg een kleine 40 minuten hier op uh, Radio 1. Goed, terug naar uh, de sports. En om uh, precies te zijn naar uh, de wedstrijd van het komend weekende... morgenavond, de topper in Enschede. FC Twente speelt tegen PSV, oftewel de nummers 2 en 3 van de ranglijst tegen elkaar. Beide ploegen hebben 21 punten en dat zijn er 4 minder dan koploper AZ. Om de achterstand met de koploper niet te veel te laten oplopen, is winnen voor zowel Twente als PSV eigenlijk een must. Verslaggever Ragnar Niemeijer blikt vooruit met Twente middenvallen Ward Brama en de trainer Ko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 De wedstrijd tegen PSV zal niet bepalen wie de titel gaat winnen. Maar het is wel belangrijk om in de sport te blijven aanzet... en om meteen een tik uit te delen naar PSV. We wisten al dat Twente een fitte ploeg heeft. Maar wie er in de basis staan is nog geheim. Dus of Janko in de spit speelt of Luc de Jong... of dat de Jong toch op het middenveld begint of toch Chadli... blijft nog eventjes de vraag. Toch moeten we nog even langs bij Co-Adriaanse. Want de oud-coach en het oud jeugdopleidingen van Ajax volgt de commotie rond de Amsterdamse club met veel aandacht. Nou, omdat uh, dat het nu al zo heel lang duurt, moeten nog diverse mensen benoemd worden. Op bestuursniveau is het niet eens. Uh, op de toekomst loopt het ook niet. Wat ik zo hoor van mensen die daar werken, dan kan je wel uitrekenen. Dat chaos is natuurlijk.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 Dus het is logisch dat ze dan mensen die daar uh, langdurig gewerkt hebben, dat men een vraag stelt. Volgende keer maar eens te weten zien te komen wat er in Amsterdam precies allemaal moet gebeuren dan. Eerst morgen, Twente, PSV in de Groelsveste. Ja, en dat is bekend terrein voor Fred Rutte, de coach van PSV. Hij was uh, natuurlijk coach bij Twente, groeide op in de streek en hij woont er nog altijd. En dat heeft consequenties elke keer als Rutte tegen FC Twente moet spelen. Rob Fleur sprak erover met hem. Jij woont nog in de omgeving van Enschede. Ja. Hoe reageert jouw omgeving als Twente PSV nadert? Heel erg wisselend. Ik zal het op z'n Twente zeggen. Rutten, daar wordt niet wat. Aan de andere kant zeg ik weer... Ik woon in een, in, een, in een omgeving waar vrij veel boeren wonen. Paksa. Ja, die zijn weer voor mij. Dus het is heel erg wisselend. En hoe reageer jij dan? Ik, ja, ik moet altijd wel om lachen. Omdat, ja de stem van het volk en de stem van de mensen. In die regio heb ik heel veel mensen die mij goed gezind zijn. En andersom ook. Ik woon daar heel graag. Ik zal er denk ik ook nooit weggaan. Ik blijf altijd bij thuishaven. En ik heb daar een mooie geschiedenis gehad. En is dan Twente PSV ook iets bijzonders voor jou? Eerst was het wel. Mijn eerste was het wel. Als je, als je een tijdje bij een club hebt gewerkt, dan, dan komt er altijd wel... Hè, je je Twinten wat, uit uh, wat je hebt. En, en inmiddels heb ik ook een psv uit. Uh, ja, dan, dan brengt dat wel gevoelens met, met zich mee. En, uh, maar als je die eerste wedstrijd hebt gehad, ja, dan is het gewoon een normale wedstrijd weer. En, uh, een wedstrijd zoals geen ander, denk ik. Is voor Twente het nog steeds het grote PSV? Ja. Dus extra motivatie? Ja, zeker. Dat denk ik zeker. Twente, ik vind Twente wel een topclub hoor. Op het moment dat jij investeringen kunt doen... in de bedragen die ze de afgelopen jaren hebben gedaan... dan behoor je tot de top. Omdat namelijk de top kan ook dat soort investeringen doen. En de subtop namelijk niet. Anderzijds blijft het altijd weer een club waar alles mag. En nog niets, nog niets moet. Is dat makkelijker voor ja. een coach? Ja, maar dat, dat is absoluut makkelijker. Omdat namelijk iedere nederlaag uh, of iedere uh, puntverlies... Wordt niet, uh, zeg maar, wordt niet in vergelijking met, met, met de traditionele clubs, uh, nou, zoals wij en Ajax. Ja, dan, dan is het gewicht wat er aan hangt een, aan een puntverlies... is veel, vele malen minder groot als, uh, als dat bij Twente gebeurt. Dus jij hebt het moeilijker dan Coadriaanse? <laughs> nee, ik heb misschien wel net zo makkelijk als Coadriaanse. Of, uh, je... of net zo moeilijk. Um, je gaat er nou naartoe, maar je hebt er al een x-aantal jaren niet gewonnen. Weegt dat zwaar? Nee, dat denk ik helemaal nou niet... Kijk, dit, dit, dit komt, na, het moment komt steeds dichterbij dat we daar gaan winnen. Blijkt dat je ook in één keer een klap verder als je een keer wint daar? Nee. Kijk, natuurlijk, uh, het, het is heel erg welkom dat wij daar gaan winnen. Ja. En wij zullen ook al, alles in het werk gaan stellen om daar te gaan winnen. Maar het is heel, uh, heel kort door de bocht om te zeggen dat als je daar de drie punten mee kunt nemen... dat dat in één keer een, een totale omslag gaat geven. Daar, voor mijn gevoel is dat niet zo. Maar het is wel, gelet uh, wie bovenin mee wil blijven draaien, moet er iets gebeuren. Nou, dat is afhankelijk. Ik bedoel, de, de, de concurrentie krijgt ook hele lastige wedstrijden. En, en dat, dat blijft, denk ik, het hele jaar zo doorgaan in mijn beleving. En dat, en dat heeft, denk ik, ook te maken. Dan moet ik oppassen wat ik zeg, want als ik cijfertjes zeg, dan. Een collega van jou die hier. die zoekt het tot, tot op de puntjes het, zoekt hij dat uit. Maar in mijn beleving. Ik zeg niet dat het zo is, maar in mijn beleving. de verliespunten die de top 3 of de top 4. ...heeft op dit moment... Ja, ...ik kan mij in ieder geval niet dagen dat het uh, vaker al zo is gebeurd. Nee, want daarom staat er ook een verrassende koploper. Ja, ja, maar daarom zal ik deze, dit seizoen heel erg verrassend blijven, denk ik. Ja? Ja, in mijn beleving wel, ja. ja om, om, het heeft te maken met het aantal vliespunten wat, uh, wat iedereen heeft. En, en je ziet maar zomaar dat, uh, dat ook iedereen van iedereen kan winnen. Het gebeurt namelijk, dat zijn namelijk de feiten. Maar nivellering is vaak niet goed... Nou, Wel leuk, misschien voor de spanning, maar voor de kwaliteit niet goed. Nee, voor, voor de kwaliteit puur. Als je kwalitatief gaat kijken, ja. dan, dan kan ik daar uh, voor een groot gedeelte meegaan. Uh, als ik kijk naar de, naar de amusementwaarde, uh, ...ik vind de amusementwaarde van, van het voetbal in het algemeenheid in Nederland... ...ja, daar valt niks tegen. Nou, daar ben je geen prijzen mee. Nee, nee, uiteraard. En, uh, en uiteindelijk gaat het om uh, het winnen van een prijs of van prijzen. Fred Rutten, morgenavond kwart voor negen. Dan is de aftrap bij Twente PSV. Contact nu met John Lammers, trainer van Excelsior. Goedenavond. Goedenavond. Uh, op de tribune gezeten hè? bij uh, NAC Breda tegen VVV. Wat vond je ervan? Ja, nou ja, het resultaat is volgens goed. Uh, um, van de eerste helft uh, zeer vermakelijk. De tweede helft uh, zeer bedenkelijk. Ja, jij was daarom dat jullie volgende week uh, tegen elkaar voetballen, hè VVV? Ja, ik krijg VVV uit. Ja. Wordt dat de belangrijkste wedstrijd, misschien wel van de eerste helft van het seizoen? <coughs> nou ja, elke wedstrijd is belangrijk. We hebben ja. morgen, morgen ook een hele belangrijke wedstrijd. En volgende week uh, ja, VVV uit. Dat, uh, dat, kan, uh, dat is gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Ah. Ben jij de, de klap al een beetje te boven? 3-0 verliezen van GVV, daar zou je niet uh, vrolijk van geworden zijn? Nee, daar ben ik niet vrolijk van geworden. En die, uh, die klap die zijn we weer te boven. Omdat je toch. Uh, Verder moet morgen staat gewoon een hele belangrijke wedstrijd. En uh, dan kun je weer het een en ander recht zitten. Hm. Hoeveel kan je hebben als trainer? Ja, heel veel. Je weet, je weet gewoon dat, uh, dat zulke dingen gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, dat is niet prettig. Hè? Want uh, dan had je zelf ook zoiets van, nou, hier uh, kunnen we toch in ieder geval uh, uh, proberen voor de winst te gaan. En uh, proberen het zelfvertrouwen een beetje op te vijzelen. Ja, en dat gebeurt dan niet. En dan is dat, uh, dan is dat niet prettig. Maar ik neem aan dat het voor de jongens ook niet prettig is. Nee, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, je wordt geen trainer van Excelsior om vervolgens uh, steeds maar weer 18 18e te staan... met maar twee punten, nog steeds niet gewonnen te hebben. Word je niet een keer moedeloos, langzamerhand? Nee, want als je moedeloos wordt, dan moet je ermee stoppen. Oh. Uh, je begint daar gewoon elke week begin je weer met, uh, met goede moed om, uh, om die overwinning uh, te gaan halen. En dat doen we morgen ook weer. Daar hebben we eigenlijk uh, de rest van de week hebben we daar ook voor gebruikt... Om, uh, omdat je klaar te stomen voor de wedstrijd tegen, tegen RKC vanmorgen. Er ja, is nog geen moment geweest dat je dacht van nou, uh, ik krijg het gewoon niet aan de praat, laat maar zitten. Nee, nee. nee. nee. Uh, RKC de tegenstander. En dan um, na alles wat ik net heb genoemd, komt er ook nog bij dat je niet echt een fitte selectie hebt, hè, geloof ik? Nee, we hebben wat, uh, wat blessures. Dus uh, daar heb je mee te maken. Ja. En dat, uh, dat geeft niet. We hebben uh, is er niet bij, Lakar is er niet bij, Fletchia, Nuitink. Dus uh, je mist wat jongens, ja. Ja, maar vol goede moed naar bed morgen vroeg op... en dan uh, uh, zien dat je punten pakt bij, bij, uh, van de RKC. Oké, okay, ja, dankjewel. Uh, ja, goed nou. Uh, succes! Dankjewel. je Oké. Okay. Goedjes, dag. Jam in a town called Malice. Het is kwart voor elf. Zometeen de World Series. Eerst Ricky van Wolswinkel. Hij stopscoorde bij Sporting Lissabon. Hij werd al een keer uitgeroepen tot speler van de maand En uh, is nu al een uh, publiekslieveling in Lissabon. Je kan dus zeggen dat de overstap van Utrecht naar Portugal... afgelopen zomer bijzonder succesvol verloopt. Correspondent José da Silva zocht Ricky van Wolswinkel op... en vroeg hem hoe hij het succes ondergaat. Ja, uh, het voelt eigenlijk geweldig, kijk. Vanaf het moment dat ik ga spelen, uh, ja, ging het elftal ook uh, eigenlijk draaien op dat moment. En ja, maak ik mijn goals. En, uh, en als spits zijn en goals maken hier, uh, ja, dan ben je erg geliefd, ja. Ja, want ik zie uh, de body language tussen jou en de fans, dat is uh, ja, heel erg aanwezig. Als jij een doelpunt maakt, uh, ja, dan ga je ook vaak naar die, uh, naar die supporters toe, naar die fans. En dat is iets tussen jullie twee, hè? Ja, het zijn uh, echt, echt mooie supporters, goede supporters. En uh, die staan eigenlijk altijd achter de club. En uh, ja, ook bij die wedstrijden dat het wat minder gaat, dan laten ze zich natuurlijk wel horen. Maar ze blijven altijd op een bepaalde manier respect voor je houden. Als, uh, als team zijn en als sporting zijn. En uh, ja, als, je dan, uh, als het dan goed gaat en uh, dan uh, scoren, je, dan wil je hun ook al een beetje uh, ja, toch het idee geven van... we zijn dankbaar dat, je, dat jullie zo achter me staan en uh, achter ons staan. Ja, en dat, uh, dat uh, geeft mij een goed gevoel en supporters ook. Over scoren gesproken. Je hebt uh, vijf doelpunten gemaakt, als ik me niet vergis. Uh, daarmee ben je topscorer bij sporting. Van de negen wedstrijden in de 18 doelpunten gemaakt, uh, dat voelt lekker aan, lijkt mij. Ja, nee, zeker lekker. Ik bedoel, ik uh, blijft altijd uh, spit zijn moet goal maken. En uh, ja, dat, dat gaat op dit moment lekker. Uh, in de competitie vijf Europa ook twee. Beker in wedstrijd gaat ook twee. Uh, ja, dat, dat gaat prima. En uh, met, uh, met sporting gaat het goed, we blijven winnen. En uh, ja, dat moeten we gewoon, uh, gewoon vasthouden, volhouden. Met name uh, in dat moeizame, uh, moeizame start. Alleen ja, als we dit zo doortrekken, dan uh, kunnen er mooie dingen gebeuren. Ja, over die moeizame start. Hè, de eerste drie wedstrijden, dat liep totaal niet goed. Uh, twee keer gelijk gespeeld, één keer uh, verloren. Terwijl uh, de verwachtingen voor Sporting heel hoog waren in het begin. Nieuwe trainer, uh, iedereen dacht van nou Sporting gaat het nu helemaal maken. Toch liep het niet helemaal goed in het begin. Daarna kwam er een omzwaai. Dat had een beetje met jou te maken, als ik me niet vergis. Hè. Je kreeg er echt zin in. Ja, nee, kijk, aan het begin uh, ik kom ik bij een nieuwe club. en uh, Het is een grote club. En ik, heb, uh, ik had uh, de eerste splits in Portugal voor me, Helder Postilla. Goede speler. En uh, ja, die, die speelde, ja, daar had ik uh, op zich alle respect voor. En uh, dan moet je gewoon laten zien op de training en de minuten dat je krijgt... dat jij er klaar voor bent om toch te gaan spelen. En eigenlijk net voor het sluiten van de transfer-deadline... Uh, uh, ja, vertrekt hij nog naar Saragossa. En dat is voor mij een... Uh, ja, is dat positief uitgevallen. Want je, je gaat spelen... En het draait lekker daarnaast. Dus uh, ja, in dat moment, uh, vanaf na, na een aantal wedstrijden, toen de groep echt compleet was. Toen hadden we nog op het laatste moment een paar, paar spelers erbij. En een paar spelers vertrokken. Het was de groep compleet. En uh, ja, toen is het eigenlijk gaan draaien, vanaf dat moment. En in het begin, uh, ja, we hebben, ik zat net in de bespreking zat nog te kijken. We uh, hebben voor mij 13, uh, sorry, maar 13 verschillende nationaliteiten. Enorm veel nieuwe spelers. Ja, dat is een aanpassen. De samenwerking met uh, Stijn Schaars, dat is de andere Nederlandse speler hier... middenvelder bij Sporting. Uh, als ik naar die wedstrijden kijk, dan loopt het echt gesmeerd. Hè? Dus uh, Stijn Schaars, die de ballen doorspeelt naar voren... naar de aanvallers, naar jou toe. Had je dat verwacht in het begin, dat het zo lekker zou lopen? Uh, nee, ik, had, in eerste instantie, ik ken Stijn natuurlijk meer als controlerende middenvelder uit Nederland. En toen hij hier kwam, is hij niet echt op die positie neer uh, terechtgekomen. Maar meer een beetje links, uh, linkshalf, meer aanvallend ingesteld. En als je ziet uh, dat hij nu echt een connectie is tussen de verdediging en de aanval. Minder dan tussen de verdediging en meer het middenveld, zeg maar. Ja, die uh, heeft die voeding, die kijkt naar voren. Die kijkt gelijk als hij iemand voorin uh, in kan spelen, speelt hij hem in. En die blijft doorbewegen. En uh, ja, hij heeft uh, ook echt een loopvermogen gekregen. Daar hadden we het van de week nog over, ja. Het is uh, niet altijd zijn uh, ding geweest wat hij moest doen. Alleen nu kan hij afstanden overbruggen, uh, ballen inspelen, doorbewegen. En ja, het is voor mij heel lekker om zo iemand achter je te hebben. Hoe anders is het spelen in Portugal vergeleken met Nederland? Je komt uit FC Utrecht. Volgens mij is dat heel erg anders. Want het is veel aanvallend voetbal hier. in Nederland natuurlijk ook wel. Maar hier wordt heel veel verwacht van de fans, van de supporters. Je ziet dat echt, dat ze echt willen dat je continu aan het werk bent voor de club. Je rent je helemaal suf hier. Hoe anders is het hier spelen in Portugal dan in Nederland? Nou, het, is wel, het is wel echt anders, alleen als, wij, uh, als ik naar de wedstrijd kijk die wij spelen, het niveau ligt gewoon wel wat hoger, ook van de tegenstanders, het gemiddelde niveau hier. En daarnaast uh, spelen we enorm veel pressing ook naar voren en dat vinden de supporters mooi. Uh, ja, dan maak je ook een keer wat fout als je met hoog tempo speelt. Enorm hoog tempo. En uh, veel pressing geeft. En dan maak je ook aan de bal wel wat fout, Alleen als je daarna in de omschakeling weer keihard werkt. En je maakt een slijding uh, als spits zijnde. En uh, je, je tikt die bal over de zeilen. En ja, dan staat het publiek weer voor je te klappen. Dat vinden ze fantastisch. En ze willen gewoon zien dat je echt voor hen uh, knokt. En dan mag je hier bij wijze van uh, 2-0 verliezen. Alleen als je als team alles hebt gegeven. keihard hebt gewerkt. En iedereen heeft dat gezien. Dan zullen ze zeker staan te klappen voor je. Ja. Nou, je bent uh, ja, net begonnen bij Sporting, zou kun je dat wel zeggen. Nu wordt je naam al genoemd bij grote clubs, zoals Liverpool en Manchester United. Uh, zit er een kans in dat je misschien die kant uitgaat? Nee, ja, voor, voor nu totaal niet, weet je. Ik, ik heb het echt bij Sporting getekend voor vijf jaar. En dat is ook niet voor niks. Ik heb die geweldig naar mijn zin. En dat zie je denk ik ook terug op het veld. En we hebben een team wat bij elkaar moet blijven, gewoon een paar jaar nog. Ik hoop dat we sowieso de team twee jaar bij elkaar kunnen houden. En uh, ja, dan kunnen we echt mooie dingen doen. En, uh, ik heb uh, totaal geen, uh, geen reden om hier weg te gaan. Ik bedoel, kijk om je heen, we hebben alles hier. Alles is aanwezig. Uh, de competitie is mooi, de supporters zijn mooi, de club is fantastisch. Uh, wat wil je nog meer? Ricky van Wolzwinkel tegen José da Silva. En dan de World Series. We gaan terug naar de afgelopen nacht. In the right well hit. Back at the wall. It's off the wall. One run scores. Here comes Berkman. Freeze has tied it. 7-7. Unbelievable. Ronald van Dam, honkbal-liefhebber, verslaggever, kenner, what, all, what else is nieuw. Uh, Ronald, goedenavond. Goedenavond. Uh, wat hoorden we? Leg het eens dus uit. Uh, we hoorden hier uh, de 7-7, zeg maar, de, de gelijkmaker geslagen door David Fries... en Drie Hongslag in de tweede helft van de negende inning... toen uh, Texas een, een voorstel had, maar die dus alsnog uh, kwijtraakte. Die dacht eigenlijk al uh, de World Series uh, binnen te hebben... maar uh, Fries uh, besliste anders en sloeg... Uh, Poehals en uh, Bergman over de thuisplaat. En toen, uh, ja, dat werd dus 7-7 en uh, gingen we verlengen in een... Ja, het was al een krankzinnige wedstrijd, maar het werd daarna nog veel krankzinniger, hoor. Want uh, via uh, Hamilton uh, van de Texas Rangers Josh Hamilton, die speelt met een leaseblessure. Ze denken zelfs aan een uh, sportshernia. Die sloeg een home run en zette de Rangers vervolgens weer op 9-7. Weer een verschil van twee runs. En toch in de gelijkmakende tiende inning slaagde St. Louis erin om weer terug te komen. Via een ontslag van uh, lens Bergman. Hij sloeg de 9-9 over de thuisplaat. Ja, stop, ho! En toen gebeurde dit. On its way. Swing in a high drive to center field. Get up, baby. Get up, baby. Get up. Oh, yeah. David Fries has just sent us in the game number seven. This series is tied. 3-3 with a walk-off home run here in the bottom of the 11th inning. The Cardinals win it 10-9. Unbelievable. Ja. Yeah. Ja, dat kunnen ze wel. Hè? Ja, ja, ja. Het klinkt ook echt spectaculair. De, de Cardinals tegen de Texas Rangers. Ja, het was 9-9 uh, uh, ja, dus. En uh, ja, in, de, in de gelijkmakende elfde inning komt dan weer die David Fries op, het, uh, op in het slagperk. En die slaat een, uh, ja, een droom van elke hongballer, een walk of homerun. Dus uh, de, de beslissende klap, 10-9. En de Cardinals uh, slepen een zevende beslissende wedstrijd uh, uit het vuur. Ja, ze waren echt op, op sterven na dood. Of? Ja, uh, vijf jaar achter gestaan in die wedstrijd. Drie, twee jaar achter in de serie. En... Uh, toch elke keer terug kunnen komen in een wedstrijd, Ja, aan, nou, laat ik wat getallen noemen... 28 hongslagen, 19 runs, 5 veldfouten, 5 home runs, 22 honglopers op de, op de honken achtergelaten... en in totaal 15 pitches uh, gebruikt. Het is denk ik een van de meest gedenkwaardige honkbalwedstrijden die ik ooit in mijn leven, maar waarschijnlijk ook de meeste Amerikanen, hebben gezien. Het ja. Veel gekker kon het niet worden. En uh, ja, het, het eindigde fantastisch voor natuurlijk de fans van de St. Louis Cardinals. Nou is het met sport vaak zo, topsport al helemaal, dat de, de een leeft van fouten van een ander... Maar ja. de, is er hier sprake van uh, fouten die de Rages hebben gemaakt, of... of... Nou, nee, dat, dat niet. Kijk, uh, werpers moeten gewoon natuurlijk op het moment suprem uh, de, de, de goede pitch uh, afleveren. En dat, ja, dat lukte twee tot twee keer toe eigenlijk. Uh, twee goede werpers niet. Maar goed, dat zit ingebakken in de sport. Maar we hebben wel in deze, in deze serie al wel, uh, wel fouten gezien. Met name van de, van de coach van de St. Louis Cardinals, uh, Tony La Russa in wedstrijd uh, 5. Toen stonden dus 2-2 in de serie, 2-2 uh, in de wedstrijd en in de tweede helft van de achte inning, Ja, uh, miscommunicatie met de bullpen. Wil uh, je even uitleggen? De bullpen, dat is de plek waar de werpers dan in te gooien. Ja, waar de, waar de, de vervangers zeg maar, van de startende werper uh, klaarstaan om, om eventueel uh, ingebracht te worden. Nou, je geeft een naam door als, als coach, daar bel je mee met een echt ouderwetse vaste lijn, een telefoon in de dugout en een telefoon in de boelpen. En tot twee keer heeft de, de coach in de boelpen zeg maar, niet de goede naam verstaan, met als gevolg dat dus niet de goede werper klaarstond om uh, in dit geval een hele gevaarlijke slagman uh, Mike Napoli, Napoli te beteugelen. Prons slaat hij een uh, bal in het buitenveld en scoort de Texas twee keer. Dan wordt er dus 4-2 en uh, wint Texas die vijfde wedstrijd. En uh, dat dat was wel echt een, echt een, echt een fout van, van, de, van de coach, tussen aanhalingstekens. Want eh, ja, één balletje eerder hadden ze al misschien met een dubbelspel eruit kunnen komen. En dan loopt het allemaal heel anders. Maar dat is ook rondbal. Dat kan echt, op dit moment uh, ja, kan het gewoon weer helemaal switchen. En dat was ook in deze zesde wedstrijd het geval. Ja. Zo'n incident verwacht je toch niet in een uh, cultuur waar <laughs> miljarden omgaan. En je zegt, nee, ze nee, bellen nee, met de, de vaste lijn, maar ze, ze, ze zijn toch bij elkaar in het stadion. Je kan er toch even heen lopen, of niet? Nou ja, het, het, het, kijk, hij, vanuit zijn plek in dat Texas stadion heeft de, of de bezoekende coach geen, geen uh, zicht op, boel, op zijn eigen boelpen, Dus dat is al een handicap. Maar hij kan natuurlijk wel even iemand sturen of desnoods gewoon nog eens terugbellen en dubbelchecken of, of sms'en. Hij zei zelf al, misschien moeten we het met, gewoon met rooksignalen gaan doen. Hij nou, had met rooksignalen vanuit de dugouts. Maar ja, nee, hij, hij trok zelf het boetekleed aan. Dit is ja, eigenlijk te knullig van woorden, maar goed, dat maakt de sport ook wel weer mooi dat het soort dingen kan gebeuren natuurlijk. Ja, je had vannacht toch niks te doen. Nee, nee. Uh, we gaan er maar weer eens voor zitten over een uh, paar ja. uur. Ja, dat wordt voor ja, uh, het eerst sinds 2002. Een, een, een wedstrijd 7 die de World Series uh, zal gaan beslissen. Uh, de laatste. Dat uh, is acht keer dat uh, de thuisploeg in die situatie kwam, hebben ze ook gewonnen. Dus dat is misschien een mooi voorteken voor, uh, voor de St. Louis Cardinals... die overigens al tien keer de World Series hebben gewonnen en Texas nog nooit. Maar het wordt, uh, het wordt lastig. Uh, Chris Carpenter gaat voor St. Louis op drie dagen rust gooien. Dat is niet ideaal. Dat heeft hij één keer in zijn carrière gedaan. Dat gebeurt niet vaak. Meestal zit er gewoon vier dagen, soms vijf dagen tussen. Dus laten we hopen voor de Cardinals dat dat goed afloopt en zijn tegenstreven wordt... Uh, ...voor Harrison, voor de Texas Rangers... ...en die heeft, uh, ja, die heeft klappen gekregen in wedstrijd 3. ...toen werd het ook al 16-7 voor St. Louis Cardinals... ...met drie homeruns van Albert Pujols in één wedstrijd. Dat is voor de derde keer in de geschiedenis van de World Series. Dat dat voorkwam, dat de spelers dat presteren Dus tot nu toe zijn we als honkballiefhebbers dus enorm verwend in deze World Series. Echt alles zit erin dat de uh, geweldig maakt. Ja, goed die arme Rangers. Het gaat nog niet gebeuren. Vorig jaar verloor ze geloof ik de finale ook al. Klopt, ja. Dat uh, doen we doen ja. het 4-1. Ja, zoals je ziet, dat het nu weer gebeurt op deze manier. Dankjewel. En veel plezier uh, vannacht. We gaan weer horen hoe het afloopt. Ja. Goed, dat waren de, de World Series. Roland van Dammenstad. Morgen het Sportforum met Jaap de Groot, Erik Oudshoorn... Voormalig NRC-journalist. En Tom Boot natuurlijk. Dus is Dionne de Graaf. Het zal ongetwijfeld over Johan Cruijff gaan. Die indruk die heb ik wel. Morgen, dus weer een langzame lijn met het Sportforum. Het oog met Thijs van der Brink. En wat doen we eigenlijk morgenavond? Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, Roda Ajax. Wat komt voor? Is dat er gelijk maken? Nee. Heerdeveen, Ado. Ja, ja, hij ja. zit er weer in. We door, hij zit er weer in. Excelsior RKC. Keert ook deze inzet. En die is er een volgende aanval. En hier zelf nog een kans. En nog kort voor negen. Ziet er bijna eigen golf. Dan wordt hij van de lijn gehaald. Twente PSV. Wel zijn tegenstander vragen de dan met een wippetje op de lat schiet. En dan staat Twente met 2-1 voor. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.